De winter in Archeon. Kom deze kerstvakantie s'avonds naar het spectaculaire lichtfestival. Overdag is het ook genieten van de jubileumtentoonstelling, het overdekte schaatsen en de vele activiteiten. Beleef een ouderwetsgezellige familiedag in Winters Archeon. 15:8 nieuws, 4 uur. In de zoektocht naar de vermiste Mick is in een kanaal in Helmond een lichaam gevonden. De politie denkt dat het om de 19-jarige jongen gaat, maar dat is nog niet zeker. Mick is al sinds de nacht van donderdag op vrijdag vermist. Vanmorgen hebben honderden vrijwilligers zich gemeld om te helpen zoeken. De opgepakte president Maduro van Venezuela is met een schip onderweg naar New York. Dat heeft president Trump net bekendgemaakt. Verder zei Trump dat China geen problemen heeft met de militaire operatie... die de VS vanmorgen in Venezuela uitvoerde. China haalt veel olie uit het land en dat blijft zo, verzekerde Trump. Nu de Venezolaanse president Maduro door Amerika uit zijn land is meegenomen... heeft de vicepresident eieren voor zijn geld gekozen. Volgens persbureau Reuters is hij naar Rusland gevlucht. Vanmorgen vroeg was de vicepresident nog op tv te zien. Hij wilde van de VS bewijs dat Maduro nog in leven is. En de premiers van Aruba en Curaçao vragen hun inwoners om rustig te blijven... na de Amerikaanse aanval op Venezuela. Ze zeggen dat ze waren voorbereid en dat alles onder controle is.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 Dit was het nieuws op 538. Zometeen meer 538 op 50, maar nu eerst even kort verkeer. Ja, er is maar één file op dit moment. Die kom je tegen op de A12 Arnhem richting Oberhuizen voor Duitsland. Heb je een vertraging van 12 minuten en de lengte neemt toe. En één snelheidscontrole gemeld door Flitsmeister ook op de A12. Utrecht richting Gouda bij Reewijk. Hectometerpaal waar gecontroleerd wordt is 30.2.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 work. Yeah, the history is proof that if I don't, that if I do, you know by now we've we seen it all, say so, oh, we Wish should, should fall in De supersterren. 538 Top 50. 29 my dress ik wil een nieuwe remix van een 90s-hit uit, maar in 2026 gaat dat geen hits meer opleveren, want de wereld is klaar met opgewarmde jaren 90-samples. alleen deze van Alan Walker scoort nog. kun je nagaan hoe goed die is. met de sample van Bima Lover van Labouche was dit Heartbreak Melody op nummer 29. je bent één simpele neushaar verwijderd van de hoogste binnenkomer deze week. die hoor je al over een paar minuten in de 50 op 50. maar eerst Damiano David, the first time.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 But it got me nowhere Nothing could ever compare Top 50. Nummer 27. 538 op 50 van 2026. Mijn naam is Martijn en de hoogste binnenkomer in dit nieuwe jaar die is van een oude bekende. Die is van een zangeres die zegt, ik vind het een verslavend mooie track. Ik ben gewoon heel blij dat dit lied bestaat. De grootste popster op aarde is dus ook fan van haar eigen track. En ja, zegt er wel verstand van, want dit gaat natuurlijk weer een youkel van een hit worden. De vorige 538 favorite is nu nieuw op nummer 26. Taylor Swift. Dit is Light in de 538 op 50. Thing loves. Zeggen, want hij stond het hele jaar in de 50-50. En in het nieuwe jaar gaat hij er vrolijk mee verder. Je hoort het Talk to Me op nummer 23. Iedere zaterdag hoor je de hitlijst met de meeste supersterren. En het laatste hitnieuws van de 538-spionnen die wonen in de struiken. Met verrekijkers houden zij sterren in de gaten. Nu hebben ze ontdekt dat er een wereldberoemde zangeres in het ziekenhuis ligt. Wat is er aan de hand? Nog een paar minuten en je hoort alles in het hitnieuws in de 538 op 50. En ook, Douwe Bob, ook Kensington en ook Sommieu die komen er allemaal aan zometeen.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 750 gram, maar 89 cent. En van Aldi. In de nieuwe muziekgame show The Winner Takes It All... knallen alle muziekgenres voorbij. Zou je lachen? Zou je schellen? Zou je zeggen dat ik een ben? Elk duel is op leven en dood. Wie zingt de hele vloer naar huis? The Winner Takes It All. Vanavond om 8 uur op 6.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 538 hitnieuws met erin alles over een superster die in het ziekenhuis ligt. Of je je zorgen moet maken over je grote idool of dat je zelf aan de beademing moet, dat weet je zo. Maar eerst Sam nu in de top 50 pakken, zijn plek 19.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 by the grace of the morning with the sun I'll rise up all and I'll try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 met Dracula op 17. This is good news. No, Waarom ligt Pink in het ziekenhuis? What's up, this is Pink. Chef Special. Taylor Swift. Fleming. Katy Perry. Diggi you ready? Spill. 5-3-8. Hit Nieuws in 1 minuut. Pink liet de wereld en haar fans deze week behoorlijk schrikken... door een foto te sturen vanuit het ziekenhuis. Ze wil niet vertellen wat er gebeurd is... alleen dat ze een extra litteken op haar lichaam heeft. Wel geeft ze aan dat haar familie gezellig aan het snowboarden is... terwijl zij in het ziekenhuisbed ligt. Dus het is vermoedelijk een ongeluk geweest tijdens de wintersport. Maar wat het nou exact is, dat wil ze niet vertellen. Ze deelt alleen dat het goed met haar gaat. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar er is nog wel iets of wat verwarring. Ze heet Pink... Maar ze is nu bont en blauw. Wat het goed nieuws is? 538. Hit nieuws in één minuut. Dat was het grootste nieuws. Nu gauw terug naar de grootste hits. The Dead Dance van Lady Gaga staat deze week op nummer. 16. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you me.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 Langzaam richting de top 10. Wel net zo snel als een schildpad met een kater, maar toch, hij komt eraan. Hij gaat van 19 naar nummer 15 met Stay If You Wanna Dance. Hé, hey, nog even en je bent bij de finale van de lijst. En wat denk je? Is de muziek in de 538-50 de afgelopen jaren langzamer of sneller geworden? En waarom? Wat er aan de hand is met het tempo van de hits hoor je zometeen. En vlakbij de top 10 hoor je ook muziek van Offenbach, onder andere. En ook Olivia Dien, die komt eraan zometeen. Een paar minuutjes. 5, 3, Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur s middags en 9 uur s'avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen.